Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de grootste drugscriminelen van ons land moet 17 jaar de cel in. Piet S. zat jaren geleden al vast voor de smokkel van hash en is daarna gewoon verder gegaan. Volgens de rechter hoorde hij bij de top van de Nederlandse onderwereld... vertelt mijn collega Remco Andringa. Piet S. uit Den Haag die was in staat om smokkelroutes over de hele wereld op te zetten... van en vanuit Nederland. Zijn drugslijnen die liepen van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay. Zijn organisatie handelde ook haast in alle soorten drugs die je maar kunt bedenken. Cocaïne, hash, amfetamine, crystal meth, heroïne, ecstasy... ongekende hoeveelheden, zei de rechtbank... Piet S. heeft zelf altijd gezegd dat hij zijn geld verdiende... met de handel in antiek en horloges. Maar daar gelooft de rechtbank dus helemaal niks van. Vorig jaar zijn meer abortussen uitgevoerd dan het jaar daarvoor. Dat staat in een rapport van de inspectie. En dat is opvallend, want in de jaren daarvoor... was het aantal abo abortussen juist gedaald. Waarom het afgelopen jaar meer vrouwen hun zwangerschap afbraken... is niet duidelijk. In totaal ligt het aantal abortussen in Nederland rond de 30.000 per jaar... Alle drie de Joodse scholen in Amsterdam blijven morgen dicht. Dat meldt het parool. De scholen zeggen die beslissing te hebben genomen... na verontrustende berichten op sociale media. Om geen enkel risico te nemen blijven de scholen dus gesloten. En deze zanger boycott niet langer de Grammys. You used to call me on my cell phone. Day night when you need my love.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 Dan nog het weer. Nu nog nat. Maar vanavond en vannacht droogt het op veel plekken op. Morgenochtend opnieuw regen. En het gaat morgen ook harder waaien. Echt koud is het niet. 19 tot 24 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is nog heel druk in de regio. Er staat nog 160 kilometer file. Er is nu ook weer een ongeluk gebeurd op de A7 van Zaandstad naar Hoorn bij de afrit A. van Hoorn. De linker rijstrook is dicht en de verdraging een uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Centrum ook nog 20 minuten verdraging. Verder sta je een half uur in de file op de A27 van Almieren naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. Op de N201 Hoofddorp Hilversum bij Meidrecht ongeveer een kwartier verdraging. En op diezelfde N201 van Uithoren naar Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen is de verdraging ook nog eens 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. FM. Met nu. Zandvoort draait dol. Dit nummer in 1985 uitgebracht door Boom Boom Mancini. De opvolger van de Urban Heroes. Red Skies. Maar wat dachten die jongens van de Urban Heroes? Gaat het nog een keer opnieuw uitbrengen in de 2023 versie? Dat is dus deze versie. En daar is Rine Gerritsen ook op te horen. En over die Boom Boom Mancini... Daar ga ik het je straks nog wel even over bijpraten. Maar je hoort er toch wel een duidelijk golden earring gehad in terug... Motor on causing a commotion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 like nobody does This is how we do it You well, my name, She you got much flavor This is how we do it Let's flip the track, bring the old school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 Ja, en dan staat er 40 seconden. Maar volgens mij is, er, is hij gewoon helemaal afgelopen. Deze Montel Jordan die ook nog wel eens... Kijk, dat bedoel ik dus. Gaat gewoon eens nog gewoon door. Er zit nog 30 seconden achter. Maar die Montel Jordan, dat werd dus uh, gebruikt... <coughs> door een van de heren F1-coureurs. Volgens mij uh, de drievoudig wereldkampioen zelf. Zo van, zo doen we dat. En daar uh, kwam deze Montel Jordan... Uh, die tekstlijn, die kwam dan... waarschijnlijk naar boven bij zo'n 300 km per uur. Afgelopen maandag was zij hier... en toen heeft ze een optreden gedaan tussen 6 en 9. Want wij hadden vorige week een sportcafé... en daarom konden we dat uh, alternatieve FM verhaal niet uitzenden. En daarom hadden we besloten om afgelopen maandag Flora te laten horen. En dit is 24-7 van Utterly Mistaken. Afgelopen dinsdag uitgebracht. 24 uur in de look away, no I can't make the same mistakes, I, I thought it'd go away, I guess you'll never stray, you'll follow me until All you were spotless rendition if i lied could you tell what's the difference when i'm quiet are you tired of Ooit Daft Punk. Daarvoor hadden ze een, een of andere hit met dit nummer Stardust. Dat is die Thomas Bangalter, die, uh, dat is een producer. En uh, die heeft dus met dat Daft Punk uh, nogal behoorlijk wat successen gekend. Daarvoor hoorde je 24-7 van Flora. En dit zal de laatste worden voor aan de hoofdlijnen van het nieuws van half 7 Stevie Nicks en Stand Back. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie Joodse scholen in Amsterdam houden morgen hun deuren gesloten. Ze hebben dat besluit genomen met het oog op de veiligheid van de kinderen en het personeel. De Nederlandse Joodse gemeenschap is bang voor incidenten na een oproep tot protest van Hamas. Enkele honderden mensen betuigen op de Dam in Amsterdam hun solidariteit met Israël. De bijeenkomst is georganiseerd door Joodse en christelijke organisaties. Er zijn het afgelopen jaar meer abortussen uitgevoerd dan in het jaar daarvoor, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden ruim 35.000 zwangerschappen afgebroken. Dan het weer, vanavond nog regen. Temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Ja, daar kan ik het niet laten hoor. Je hoorde hij helemaal aan het begin van deze stand wordt draaid door de 2023-versie. Maar dit is toch echt het origineel uit 1985. Boom, boom, Mancini. De voortzetting van de Urban Heroes met Evert van in de gelederen die je ook overduidelijk hebt kunnen horen. En wat was er nou zo bijzonder aan? Nou, dat heb je ook wel een beetje kunnen horen. Want dit is ooit uitgebracht op een label waar bijvoorbeeld George Coymans en Barry Hay het woord te zeggen hadden. De ring records, als ik het wel heb. Ik weet het niet helemaal zeker, maar daar heeft het wel een beetje de schijn van gehad. Dat is dus het begin na half zeven. Na nou de hoofdbeuren van het nieuws nu verder met The Cranberries en Ridiculous Thoughts. Nou, die heb ik regelmatig. Dirt. Uit Litouwen, Audrey en Barefoot on the Moon. En daarvoor hoorde je Cranberries and The Ridiculous Thoughts. Afgelopen zaterdag, tijdens de popronde te zien... deze Inge Lambo, iemand stevig aan de weg. En dit is een van de nummers van haar album Why We Stay... Van vroeger afschudden, dat doen we niet. De Crystal was dat met de After the Dance is Through. Dat was een tijdje terug toen deze jongen iets met radio ging doen, ergens in de jaren tachtig. Dit was dan nog net voor, voordat ik echt begon aan mijn radioavontuur. Daarvoor hoorde je Maximo Park met Meeting Up. en de band die komt uit Tyne en dat is in de buurt van Newcastle. En daarvoor in Lambo en die schijnt nu. ...veelvuldig te zien te zijn in... ...de popronde van Nederland... ...want daar is zij... ...regelmatig te zien. Dit kwam ik ook nog eens tegen. Dat is een lange uitvoering, maar ik draai omwille van de tijd... ...nu even de wat... Uh, ...kortere versie van... ...deze man die ooit volgens mij... ...deel uitmaakte van de Doobie Brothers... En in 1983 besloot hij het ook eens eventjes op een eigen manier te doen. Patrick Simmons en So Long. Totdat het is van 7 uur en daarna Alternative FM.